Uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. Om Schiphol goed te kunnen bewaken en de veiligheid te garanderen... zijn er tot 500 extra marechaussées nodig. Dat zegt president-directeur Nijhuis van Schiphol in het FD. De 135 extra marechaussées die al zijn toegezegd... zijn er volgens Nijhuis veel te weinig. Hij wil dat er bij de komende kabinetsformatie... meer geld beschikbaar komt voor de beveiliging van Schiphol. Zowel de dreiging als het aantal passagiers is fors toegenomen...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 De film L van regisseur Paul Verhoeven heeft twee Golden Globes gewonnen... voor Beste Buitenlandse Film en voor Beste Actrice, Isabel Huppert. Ze speelt in L een vrouw die nadat ze is verkracht wraak neemt op de dader. In het dankwoord op het gala in Los Angeles reageerde Verhoeven verrast... op de erkenning van de Amerikaanse filmpers... omdat de hoofdpersoon niet echt uitnodigt tot medelijden... De musicalfilm La La Land is met zeven awards de grote winnaar... van de 74ste Golden Globes en won onder meer in de categorie Beste Film. Het lukt de overheid niet goed om geld en spullen van criminelen af te pakken. Dat zegt een onderzoeker van de Vrije Universiteit van Amsterdam in het AD. Hij onderzocht ruim 100 ontnemingszaken tussen 1995 en 2015... van de in totaal 62 miljoen euro die het OM in deze zaken opeiste... Betaalden de criminelen nog geen 20 procent. Deels wordt het OM al teruggefloten door de rechter... en verder weten criminelen hun vermogen soms goed te verbergen. Het weer is bevolkt met vooral in de zuidelijke provincie soms dichte mist. en Het kan glad zijn plaatselijk. Later vandaag in het westen soms wat motregen bij 3 tot 6 graden. en Tegen de avond gaat het vanuit het noordwesten harder regenen. Morgen blijft het vrijwel overal droog en schijnt wat vaker de zon. Dit was het nos CFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 50 files. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Evendingen 14 kilometer half uur extra. A12 richting Den Haag... tussen Woerden en Knopend 16 kilometer en drie kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk eerder vanochtend... op de A20 bij Nieuwekerk... maar daar is de weg weer vrij. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... tussen hendrik Ambacht en Sliedrecht-Oost... 6 kilometer en een klein half uurtje extra... A27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en, uh, en Gorkum 9 kilometer. En op de A29 richting Rotterdam tussen Numansdorp en het knooppunt Vaanplein 15 kilometer door een ongeluk. De rechterreishoek is dicht de vertraging is meer dan drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Phil Collins en Philip Bailey en de Easy Lover. Daarmee werd het 6 over 2 Zandvoort. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer vanuit de Tolweg 10A. Een beetje kale boel hier, Albert jan Ja, het is een kale, maar hele mooie, schone studio hebben we. Jawel, heb je ook nog wat gedaan? Ja, ja gisteren, gisteren met het heel team hebben we, hebben we de zaak opgeruimd... om het zo maar eens te zeggen.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 We gaan ons opmaken voor de Disco On Ice, de Disco Classic Party. Ja, vanmiddag vanaf 5 uur dus Disco On Ice bij de ijsbaan hier in het centrum van Salford. En met deze single komen we alvast in de stemming.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 geeft voor morgenochtend een negatief reisadvies af. Oh jee, en wij ja. moeten naar de studio. En met name ja. naar het oosten des lands. Oké, okay, tot zover de verkeersupdate hier bij CFM. De zaterdagmiddag, jawel, we zijn er weer van 2 tot 5 uur... met zo dadelijk om half drie het weerbericht voor de komende dagen. Dus uh, even kijken of we ook uh, na het weekend nog ellendig blijven houden... wat betreft uh, sneeuw, IJssel en noem maar op. Hier zijn de Mary Jane Girls.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 Hier is Fox Stevenson. het is van Fox Stevenson en Sweet. What's body gotta do to get a drink? Is so so is het zo so duidelijk? Het uh, is hier van weer Mark Ronson. You up, up, down, fuck you up. jump on it. If you suck, and flown it. If you freak, and own it. Don't think about the come show me. dance, jump on it. If you suck, and flown it. Ja, en voor je het weet is het weer zover, hè? zaterdagavond. Wel dan lekker dansen op uh, de ijsbaan hier in voor tijdens Disco on Ice. We brachten hier in de stemming met deze van uh, Mark Ronson en uh, Bruno Mars. En de Uptown Funk. Zo, so, het is uh, 1 over half 3.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 tien er nou mee met de jingle? Ja. ja nou dat klopt best goed hoor. Tot zover het weerbericht. Doe we elke zaterdag en zondag zo rond half drie. Hier is Adel. Daar gaat het niet lukken om te schaatsen, onder de Bridge. Nee, dat bevriest het niet. Nee. You're the water, Under the Bridge, de ziel van Adele. Nou, we hebben het over schaatsen hier in het centrum van Salvoort. Nog het hele weekend lang op de ijsbaan. Met onder meer vanavond Disco on ijs.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 Deze klassieker van Shalom en a night You remember wil je trouwens meekijken in de studio van de CFM.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 Kerstbomen kunnen op 11 januari ingeleefd worden... tussen 1 uur en 4 uur bij de remise aan de Kamerling straat nummertje 20... of bij het Schuitengat zelf.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 so far away from my father's daughter she just wants a life for a baby a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 Tells him, ooh, love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 Zeg maar, hè? Toen scoorde ze hits als Material Goal en Dress You Up. En ook deze, The Holiday... Ja, nou, als we het over idee hebben, denken mensen ook meteen aan uh, barbecue en zo. Nou, is het weer van vandaag niet echt uh, barbecue weer. Maar ja, we hadden het eigenlijk over het uh, volgende bericht wat eraan komt. Vandaar dat we kwamen op de barbecue. We bedoelen er verder helemaal niks mee. Toch? Nee, helemaal niet. Albert-Jan? Nee, hè? We gaan het niet hebben over hangjongeren. Ja, we gaan het hebben over hangherten. Ja, die heb je ook, hè? Ja, want tientallen herten brengen dagelijks de dag door in het centrum van Zandvoort.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 Well, Liep eens de laatste voor drie uur.